Uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De winst van RWE, het zusterbedrijf van Essent, is bijna verdampt. Van bijna 2 miljard euro vorig jaar naar nog maar 11 miljoen. Het Duitse energiebedrijf heeft last van de historisch lage stroomprijzen. RWE heeft naast onrendabele kolen- en gascentrales ook nog kerncentrales die de komende jaren moeten worden gesloten. De ontmanteling gaat het bedrijf bijna 7 miljard euro kosten. Internetcriminelen hebben de gebruikersnamen en wachtwoorden buitgemaakt van 400 miljoen gebruikers van het bedrijf Friendfinder. Het bedrijf achter een datingsite en een webcamsite. Bijna 4 miljoen gebruikers hebben Nederlands als taal ingesteld. De wachtwoorden waren makkelijk te kraken omdat ze niet of nauwelijks waren versleuteld. Veel mensen gebruikten simpele wachtwoorden als 1, 2, 3, 4, 5, 6... Minister Bussemaker heeft vanochtend op Den Haag Centraal de eerste OV-chipkaart uitgereikt aan een groepje mbo-scholieren. Vanaf 1 januari kunnen ook minderjarige mbo's gratis reizen met het openbaar vervoer. De minister hoopt dat studenten hierdoor de opleiding kiezen die ze willen, en niet eentje dicht bij huis omdat het te duur is om te reizen. Een kloosterorde in de Belgische stad Gent wordt beschuldigd van mensenhandel. Drie verdachten onder wie de abt zouden de afgelopen jaren twintig mannen uit Afrika en Azië... onder valse voorwenselen naar het klooster van de Paters-Agustijnen hebben gehaald, meldt de VRT. Ze zouden worden opgeleid tot priester, maar in plaats daarvan... zouden ze voor niets hebben moeten werken en mochten ze het klooster niet verlaten. Volgens de kloosterlingen vallen de werkzaamheden gewoon onder de opleiding. Over een paar weken wordt besloten of de zaak voor de rechter komt. Het weer nog vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe... Halverwege de ochtend gaat het vanuit het noorden regenen. Vanmiddag is het 3 graden in het noordoosten en 8 aan zee. Morgen is er veel bewolking, met lokale bui en dan nog iets zachter. Dit was het N-DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat nog 7 kilometer file tussen Roedervarensveen en Dorp. Op de A10 de ringweg van Amsterdam staat een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. Richting het zuiden is daar één tunnelbuis dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikide Ambacht en Sliederecht Oost. 8 kilometer, dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer drie kwartier. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliederecht 6 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 daarbij hoort, maar het is echt uh, collega Vos. <lacht> Lekker aan het uh, meespelen met deze ziel van uh, Deepest modes en People are People. Welkom bij het derde uur van Zandvoort op zaterdag, waar we uh, aan het begin meteen overschakelen naar Duintjesveld uh, voor, uh, ja, inderdaad, het laatste kwartier, of nou, 20 minuten van de wedstrijd van vandaag. Jop. En nu is het voorbij. Het is over. Deze wedstrijd zal Zandvoort niet meer winnen. We spelen de 80e minuut. En Zandvoort heeft echt tot nu toe die tweede helft alleen maar op de helft van uh, de VVC... Veel druk op VVC. VVC moest met handen en voeten verdedigen. En één snelle uitval zojuist. En die bal die hangt gewoon op. Schmid is de keeper geworden. Want Rijnie Mutsaers die werd geblesseerd. En die moest vervangen worden. Uh, Schmid kon er niks aan doen aan deze bal. Echt niet. Het was een 2 tegen één situatie. In het voordeel van VVC. En die bal gaat dus gewoon achter, achter uh, Schmid. Zal voor toch een keer in de aanval. De Dexrood, die uh, raakt die bal weer kwijt. Hier. Paul van Noord, die is een hele harde werker vandaag, heeft pech gehad, want zijn overtreding luidde de 1-0 in, in de eerste helft, helaas, dat is niet anders, nu is het vrij schop van Zandvoort, bijna op de middenlijn. wordt ver gestopt, maar het is niet ver genoeg. Een slechte plaats, weer een slechte plaats. Hier Dylan Kreuger, Patrick van der Hoort, of Patrick Koper moet ik zeggen, ook slechte plaats. De <coughs> VVC is weer een balbezit. Weliswaar op eigen helft. En dan komt er komt een hele diepe bal. Geen buitenspel. Toch buitenspel. <coughs> uh, toch buiten, ja, niks op eigen helft, uh, meneer de assistent scheidsrechter, u uh, ziet het verkeerd. Want u wordt weer uh, met allerlei maten gemeten, of met de goede. Het uh, was gewoon buitenspel. Uh, dat... Uh, dat werd uh, goed geïnterpreteerd door deze arbitre die toch niet echt een heel sterk indruk maakt vanmiddag. Diepe bal. En diepe bal is het niets, want de keeper van de VVC kan die bal heel simpel opnemen. <laughs> en, en die heeft natuurlijk geen haast om die bal weer in het spel te gaan brengen. Dat gaat nu uiteindelijk een keer gebeuren. Lage bal. Gaat er dus alles in die heen. Wordt weggewerkt door een VVC-speler naar, naar de rest buiten. Nu komt de diepe bal... Kales kan hierbij komen, Kales inderdaad, maar het is uh, Joris Miet die handen in kan grijpen en die bal kan gaan pakken. <tie> een verre schop, heel verschop weer niet bij Zandvoort. Zandvoort probeert het echt met alle macht, maar kan die bal niet in de poeg houden. En dat is uh, echt uh, het, het, het, het, het ding van vanmiddag, wordt ontbreekt bij Zandvoort. Het bal in de poeg houden, dat lukt helemaal niet. komt Magiel, je probeert het nu. Wordt daar uh, on, juist bewegend en Zandvoort uh, mag een vrije schop gaan nemen. Een vrije schop, een meter of naam nou, zal het zijn. 10 over de middenlijn. Hier is de dit dat betekenis dus aan de linkerkant gaat die bal nemen. En uh, alles in iedereen behalve uh, Kales en Luiten staat voorin in het. ...bijna in het uh, doelgebied van VVC. Er komt die bal, hoge bal. Goed gekopt daar door Boy Visser. Boy Visser die in de lucht van uh, gekomen is... is ...laast van uh, mol. En dat is een mooie bal. Helaas, helaas. Hij verwachtte die bal niet, Patrick Koper. Hij, die bal kon, ging over de verdediging heen. was geen buitenspel, maar hij verwachtte niet dat hij erbij zou komen. Hij kon het dus ook niet goed raken. En de keeper van VVC kon die bal vrij simpel opnemen. Kales nu weer. Kales naar Jesse uh, Daan, die een hele ongelukkige wedstrijd speelt aan overigens... En daar wordt, die, die, raakt hij de bal kwijt over de zijlijn in ieder geval. Uh, dus VVC mag gaan gooien. Goed, we gaan even stoppen. We spelen in de, bijna in de 83e minuut. En dan willen we straks graag die, dat laatste, dat slot van Zandvoort... kijken of er iets in lukt voor u meenemen. Voorlopig is het een 2 en we spelen in de 83e minuut. Dankjewel Jan Vernes voor dit moment. En zo meteen over twee platen komen we terug... voor het slot van de wedstrijd van vandaag. S.V. Zalvoort tegen FC VVC.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 Pinterklaas niet.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 Comptez mes doigts Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour l'autre, sera tous pafpa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables?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 Comptez mes doigts Ja, van de week speelden we gelijk tegen de Zuiderburen. Nou, daarom maar even een plaatje van een van onze Zuiderburen. Dat was Troma E. en Papa Oethee. Ja, voor het slot van de wedstrijd voor vandaag... SV Zonvoort tegen VVC1 gaan we weer naar Duitsersveld. naar Joop van Ness. Ja, waar het even spannend was, of het een 3-0 zou worden of niet. 0-3 moet ik zeggen natuurlijk. Maar gelukkig kon Joris Schmid die bal wegwerken. VVC heeft de druk van Zandvoort weer staan. En komt nu wat vaker over die middelenhelft heen. En daar moeten we gewoon oppassen, want de spitsen zijn erg snel. En Zandvoort dat probeert dus aan te vallen. Dus heeft wat minder mensen achterin. Moet daar gaan oppassen voor eventueel nog meer schade die het opgelopen heeft. op zal lopen. De schade is eigenlijk al aangericht. Zandvoort zal hier niet gaan winnen. Ik kan me niet voorstellen. We spelen in de 90ste minuut. Er zal ongetwijfeld een minuut of drie bijkomen. Maar Zandvoort zal dat hier niet redden. Zandvoort dat uh, dan uh, ja, proberen moet. Om uh, uh, via een uh, eventueel een uh, periodekampioenschap. toch nog na co co co competitie te spelen. Want ik zie niet, dit Zandvoort niet op dit moment geen kampioen worden. De meeste kansen vind ik dat KGA en dit VVC hebben. En dan misschien Ermeide als een goede derde. Maar de, voorlopig is uh, Zandvoort uitgeschakeld. Een uh, grote kans voor de centrale spits van. Uh, VWC waar hij jaagt die bal onbeheerst, huizen hoog over, dus uh, de spel heeft eventueel, de bal moet gehaald worden. En dat is ondertussen, gaat dat, nou, dat, zo, dat gaat gebeuren. Een jongetje schiet die bal weer lekker tegen het hek, dus die komt weer net zo hard terug. En daar gaat die bal dan eindelijk over de trek heen en kan Smit proberen die bal bij een van die zandvoeders te krijgen. Smit die dus uh, echt uh, pech heeft gehad met dat tweede doelpunt, daar kon hij absoluut niks aan doen. En die schiet nu die bal richting het groot. groot. Je moet de rug teruglopen, inderdaad. Krijgt daar een vrije schot mee uh, op de middenlijn. Zeker <coughs> van het, het doel van VVC in ieder geval. De bal moet daar naartoe getransporteerd worden. Dat gaat nu er gebeuren. Ronald er Kabels in mijn ogen. De uh, manifest bij Zandvoorting Of iets ook zal worden, dat bepaal ik niet. Maar dat uh, zou best eens kunnen. En daar gaat die bal komen. Weggewerkt door de verdediging van de VVC. Just en luister. Uh, gaat, word, ja, gaat de man langs. We Gaan naar de linkerkant uiteraard Speelt daar. Even kijken. Uh, boy Vissery. visser u vissen terug naar yes, Daan. Aan Daan. Goeie voorzet, maar die wordt weggewerkt door VVC. Je gaat niet over de achterlijn, over de zijlijn. Dat had ik eigenlijk verwacht, maar dit is niet het geval. Jesse Daan in ieder geval. Nu. Kalus. Uh, dat gaan ze ermee doen. Dat kan weinig doen. Er is dus weinig beweging. Daar komt dan die diepe bal. hele behoorlijke diepe bal. kapper diepe bal zelfs. En daar is echt... Uh, nu even kijken. Dat was bijna Visser die daar die bal achter die keeper kon werken. Maar de bal gaat over de achterlijn. En Zandvoort uh, moet dus uh, toestaan dat uh, de keeper van VVC weer tijd trekt... Uh, om die bal in het spel te, te brengen. Het is al lang uh, 90 minuten geweest. Daar gaat die bal komen. Eindelijk. Richting. Een paal, een paal uh, uh, van, de oort, van de oort naar de visser. De visser kan er niet bij komen. Onlacht een ontzettende snelle sprint, snelheid kon er niet bij komen. VVC mag gaan gooien op de helft. Op een eigen helft. Dat duurt maar. Natuurlijk, logisch. Dat zou Zandvoort ook gedaan hebben. Zandvoort nu. Dex groot. Paal van de oort. Van de oort. Raakt die bal kwijt. Groot probeert die bal te krijgen. Dat lukt niet. En VVC is weg. De VVC is weg. Is een hele mooie diepe bal van eigen helft en dat kan alleen rechtdoor naar school hebben het zoals dat heet. en dat is de 3-0 inderdaad 0-3 0-3 een hele snelle uitval vanaf eigen helft geen buitenspel dus van de centrale spits van VVC VVC viert het al zoveel zijn. Nou, dat is nog niet natuurlijk maar Sams wordt daar dat ze nu echt de, de kop laat hangen. Het moet nog wel even afgeslopt worden... afgetapt worden, zoals het dan heet. Maar VVC, vierde feest hier. Nee, einde oefening. Zandvoort... doet heel slechte zaken. VVC... daarentegen hele goede. Zandvoort... verliest met 0-3. En VVC vindt voor de tweede keer... In rij, op rij van een, een van de toppers... van de derde klasse B... van Zandvoort. Zandvoort moet ze wonden gaan liggen en proberen voor een, uh, voor een periode... kantoor te gaan. Het is niet anders. 0-3 is de stand. Dank u wel, voor, voor je verslag... van vandaag. En inderdaad een... Uh... Treurige wedstrijd voor SV Zalvoort. Ze verliezen vandaag thuis tegen VVC1. En niet zomaar, nee, met 0-3. Hmm. Werk aan de week of voor SV Salvoort 1. Zodat ik weer meer nieuwtjes en dan horen we Albert-Jan ook weer een keer. Maar eerst Starship, dat is kunnen stappen snel. in your eyes,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 van, hoor. De muziek uit de jaren 80. Als je vaak naar dit uh, programma luistert... dan weet je dat het achter de schuifje zit. En inderdaad, de jaren 80 uh, zijn... Uh, veelvuldig vertegenwoordigd. Zo ook deze single uit 87. Starship en Natis kan een stap als nou. CFM, Race Radio, Bit report. Bit report. Ja, normaal gesproken doen we hem om, om uh, kwart over vier... maar vanwege voetbal even ietsje later... Maar hier is toch de pit reports. De Grand Prix van Formule 1 van Brazilië morgen. Albert Jan? Ja, laten we beginnen even. Die heeft u nog voor mij te goed. De uitslag van de derde vrije training. Want om vijf uur is de kwalificatie. De uitslag van de derde vrije training was als volgt. De snelste was Rosberg... Gevolgd door Hamilton en dan Vettel, Raikkonen, Max en Ricciardo. En als je dan nagaat, de snelste tijd en de zesde tijd van Ricciardo... daar zit, daar zit slechts vijftiende seconde verschil in. Okay. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de bandenkeuze. Mocht dit de einduitslag zijn voor, voor morgen... dan is Rosberg natuurlijk wereldkampioen. Goed, terug naar het nieuws uit het Bitstraat. De Internationale Autosportfederatie start geen nieuw onderzoek... Na, naar het incident tussen Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo... in de slotfase van de Mexicaanse Grand Prix. De FIA heeft het verzoek van Ferrari om de zaak nog eens te bekijken... Eh, afgelopen vrijdag afgewezen. Het Formule 1-team van Ferrari wordt onder druk gezet... door de CEO Sergio Marcione. De redstal de Renstal moet beter presteren zonder buitensporig veel geld uit te geven. Ik heb al mijn geld gesmeten voor de Formule 1-team. En in het verleden is dat uh, uh, wel vaker gedaan, stelt Marcioni tijdens de persconferentie. Presentatie van de kwartaalcijfers van het Italiaanse automerk. Het geld moet maar eens goed en beter gebruikt gaan worden. Kevin Magnussen verkast definitief naar de Formule 1-team van Haas... om naast Romain Grosjean te gaan rijden. Dat heeft de Amerikaanse renstal afgelopen week bekendgemaakt... tijdens de Grand Prix-weekenden in Brazilië. Magnussen rijdt nu nog voor het fabrieksteam van Renault... en heeft een meerjarige deal gesloten bij Haas. De Deen debuteerde in 2014 voor McLaren in de Formule 1... en zat er na een jaar zonder een vast racestoeltje. In 2017 rijden huidige coureur Joylon Palmer en Nico Hülkenberg, afkomstig van Force India, voor Renault. Romain Grosjean is ook bevestigd als Haas-coureur voor 2017. -team. De uit Zwitserland afkomstige Fransman reed eerder ook voor Renault... en stapte dit jaar al, al, al in bij Haas. Esteban Gutierrez maakte eerder vandaag al bekend... dat hij zou vertrekken bij het Amerikaanse team. De Mexicaan heeft nog geen plek gevonden voor het volgende jaar. Red Bull Racing teammanager Christian Horner stelt dat de Formule 1 verpest wordt door de ingewikkelde regelgeving. Coureurs moeten tegenwoordig een reglementenboekje meenemen in de auto... anders weten ze niet wanneer ze mogen inhalen... stelt Horner tijdens de, het Grand Prix weekend van Brazilië. Daarmee reageren de teambaas van uh, Max Verstappen en Daniel Ricciardo... op de afgelopen race in Mexico... waarin het rijgedrag van onder meer Verstappen en Sebastian Vettel... voor of opspraak zorgden. En dan nog even tot slot, als we er even gaan kijken naar de stand in het WK gebeuren. Nogmaals, Nico Rosberg, als hij één of twee wordt, is hij wereldkampioen. Maar wat nog wel belangrijk is, is Max Verstappen en Kimi Rijkonen. Want daar zit slechts één punt verschil in. Kimi Rijkonen heeft momenteel 178 punten en Max Verstappen 177. Ook Sebastian Vettel op de vierde plek is nog voor Verstappen in te halen. Want Sebastian Vettel heeft 187 punten. In de derde vrije training is wel gebleken dat de Ferraris sneller waren dan de, de Red Bulls. Maar wellicht heeft dat alles te maken met de bandenkeuze. En wellicht de tactiek morgen tijdens de race anders ligt. Maar wellicht... Uh, krijgen we weer het gevecht Max Verstappen, Kimi Rijkonen. En zometeen eerst de kwalificatie, Albert Om vijf uur. Om vijf uur. Dat wordt uh, spannend en ik zie het voor me, he. gewoon. Rijdt uh, Max met zijn reglementenboekje bladeren, bladeren, bladeren. Mag ik dit wel doen of niet doen? Ja, als je dat voor je ziet dan denk je, waar gaan we naartoe met de Formule 1? Nou, waar wij naartoe gaan is het dier van de week. Die krijg je na deze van Echo Smit en Cool Kids. In line, that's not really her style.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 Meedoen Lekker meedoen met de muziek van Echo Smith en de Cool Kids. Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM aan de tolweg Tina? Dat kan eenvoudig hè, gewoon even gaan naar www.zfm-live.nl. www.zfm-live.nl en je kijkt 24 uur per dag maar liefst in de studio. Ja, s'nachts zit er over het algemeen niets. Hier een paar uh, zwarte vlakjes. Maar goed, je gaat wel live meekijken. Dat is toch leuk, hè? Gewoon. Het is uh, twee minuten over half vijf. We gaan hem doen. He, gaan we weer Miepen of niet? Jazeker, we gaan okay. weer Miepen. En Miepen is een lieve, iets wat te dikke dame van 13 jaar. Miep is nu rustig aan het afvallen. En het, uh, belangrijk, het is erg belangrijk dat dit bij de nieuwe baas wordt doorgezet. Miep is toch wel wat aan de dikke kant. Dat ze inmiddels wat last heeft van haar gewrichten En daardoor staat ze op medicatie. De medewerkers van het dierenthuis hopen dat als Miep weer een slank postuur heeft, ze geen medicatie meer nodig heeft. Door voer aan te bieden in speelgoed en brokjes voor haar te verstoppen op de afdeling, is deze dame al goed op weg. Miep houdt uh, verder van buiten zijn, knuffelen, borstelen en muizen vangen, mits ze natuurlijk niet te snel zijn. Ze is lief naar kinderen, maar vindt andere katten niet zo leuk. En uh, waar verblijft Miep? Miep verblijft momenteel in het dierenthuis Kennenland, Keeselstraat 5, te Zandvoort. Maandag tot en met zaterdag geopend van 11 tot 4 uur. En telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook deze Miep verdient een thuis. En voor een extra grote foto van Miep... Ja, die heeft ze wel nodig. Ja. Ja. Ga je naar de CfM-app kan je ook de foto's zien inderdaad, van het dier van de week. Miep. Gewoon even downloaden in de Play Store, App Store of Windows Store, mocht je hem nog niet hebben. En zoek onder ZFM Sanford en download onze app nu. gebruikt werd voor raadje plaatje. En wie is het? ommet wie is het? IJsley Jasper IJsley. En de, de caravan of love. Lola. Zo ik het gedicht van de dag. Helemaal in het teken natuurlijk van Sinterklaas. Maar eerst een biljarten. We gaan eerst biljarten. Gaan we biljarten. We gaan biljarten. Want vorige week was hij te gast bij ons in de uitzending Louis van der Meij. En ik ben de organisatie erg dankbaar. Want ik heb een keurig... Speelrooster gekregen van de diverse avonden dat er gespeeld wordt worden. Dus liefhebbers van het biljart, dan zet u vast in uw agenda... 21, 23 en 24 november, want dan wordt er de vierde ronde verspeeld. En op 21 november is dat bij Lal en Hardy. En op 23 november is dat bij Bluis. En op 24 november is dat bij het wapen van Zandvoort. Brengt mij even tot de tussenstand naar drie gespeelde rondes. Aan kop gaat de BC Kees Roos... Met vijf wedstrijdpunten. Met 30 voor en 18 tegen. De wedstrijdvorm is trouwens Libre. En op een tweede plaats hebben we de TMT. Ook met drie wedstrijden gespeeld. Vier wedstrijdpunten: 33 voor en 15 tegen. En op een vierde plaats vinden we het Wapen van Zandvoort. Vijf Bluis. En op zes Lardy, Dat is het damesteam van Laurel en Hardy. Met drie gespeelde wedstrijden: één wedstrijdpunt: 14 voor en 34 tegen. Dus Lardy moet aan de bak. En dat kunnen ze dus voor de eerste keer weer op 21 november 2016... bij Café Laurel en Hardy. Hoe komen ze erop, hè? Lardy. Oh. <laughs> Zo dadelijk het gedicht van de dag. Helemaal in het teken van Sinterklaas. Wie kent hem niet? Dus blijf daarvoor luisteren naar Zalvert op zaterdag. zegt een goeiemiddag. Het begint al donker worden, te worden buiten. En dat deze muziek op de radio. <tied> Het was weer een spannende uitzending van Zandvoort op zaterdag vandaag. Dat hadden de PR-zwarte Piet hadden we aan de telefoon. Even voor half vier. En morgen ja, om twaalf uur dan komt Sint en zijn Pieter aan hier in Zandvoort. En daarom staat het gedicht van de dag bij CFM helemaal in het teken van Sinterklaas. Als ik op de daken sta midden in de nacht ben ik altijd zo blij dat ik het zo ver heb gebracht. Iedereen die kan het zien, maar ik ben soms verbaasd... dat ik nu toch werk voor die lieve, lieve Sinterklaas. Weet, er komt een dag dat het weer voorbij is. Maar het komt terug volgend jaar en daarom rijmen wij. Als je een Piet bent, ben je een Piet voor het leven... En er is niets mooiers dan cadeaus weg te kunnen geven. En al, al is het in de aanloop best wel zwaar... 5 december is de mooiste, mooiste dag van het jaar. Kilometers pakpapier, honderden meters lint. Alles mooi verpakt voor de avond van Sinterklaas. De cadeaus, de cadeaus staan alvast op straatnaam gesorteerd. Genoeg, genoeg voor ieder kind, want dat is ons zo geleerd. Ik weet, ik weet, er komt een dag, dan is het weer voorbij. Het komt terug, terug volgend jaar, en daarom rijmen wij. Als je een Piet bent, ben je een Piet voor het leven. En er is niets mooiers dan al die cadeaus weg te kunnen geven. En, als, en al is het in de aanloop best wel zwaar, 5 december. 5 december is de mooiste dag van het jaar. Soms zijn er die lange nachten echt niet fijn. Maar als ik mocht kiezen, zou ik zo weer Piet willen zijn. Als je als Piet bent geboren, ben je een Piet voor het leven. En er is niets moois, niets moois dan cadeaus te kunnen geven. En al is het in de aanloop best wel zwaar. Neem van deze Piet aan, 5 december is de mooiste, mooiste dag van het jaar. Altijd weer spannend, Albert-Jan. Ben jij wel braaf geweest dit jaar? Daar, daar, daar, daar. Nou, ga je stotteren. Nee, dat is geen goed teken. Nee, nee, nee, nee. Morgen komt hij aan om 12 uur. De rotonde hier in Zalfoort. eens aan Pieten. Welkom, ja, welkom. Welkom, welkom. Die zooi gooien. Weet je wel. die ken ik ergens van. En een heel klein zakje met wat zout. Want je weet wel, zeg jij, dat zingt niet dat zegt. Blijf gewoon leuk, hè, dit. Van die stout heb ik in haar huis. Zingt niet. Oké, okay, ja, nee, nu ga ik hem eruit halen, hoor. Oké, zingt niet. Weg daarmee, weg daarmee zodat entertainment voor jou. Hij is nog niet gearriveerd. Een beetje hey, laat, hè? Hey, Hé, he? hey Fred. Oh, jeetje, zal die een uh, paar uh, pieten alvast tegengekomen zijn of zo? Dat hij tegengehouden ben is. Dat ben, ik benieuwd. ben benieuwd. Ben benieuwd. Weet je maar nooit voor. We gaan het zo dadelijk aan hem vragen. Als hij wel de studio van Sierfim aan de tolweg 10a heeft bereikt. Hier is Arita Franklin. twee druppeltjes dus op ons voorhoofd. Hè? Zal die komen? Zal die goede man wel komen? Ja, ja die goede man die is in de studio. Fred, hij, hij is er weer. Gelukkig. Zodat ik zit na vijf uur rooien met uh, Entertainment for You. Dit was trouwens uh, Rita Franklin en The Free Way of Love. Alweer het ene laatste plaatje wat betreft deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Het zit er weer op, Vos. Maar niet getreurd, morgen is er Zandvoort, op zondag. Zo het, maar wij hebben een dagje vrij. De collega Sandbergen neemt de honneurs waar. want ik ga om twaalf uur naar de toch kijken, hoor. Oh ja, spannend, spannend, spannend. Spannend, want ik kan me nog hierin. herinneren... twee jaar geleden was ik er ook bij... maar toch ging die reddingsboot die voer voorbij zand. En ja, en toen moest die weer terug. Waarom? Want ze gingen te snel en te hard... dus dat hebben we even gemist. Maar gelukkig, onze Sinterklaas is net binnengekomen. Goedemiddag. Ja, ja, is ja, ja, ja. Dan, uh, dan, uh, Hij is er weer. We zijn er weer. Wat had je, probleem met je stoomboot? Ja, ja, ja mijn stoomboot die wou niet starten. die niet op komen. <laughs> die wou niet op stoom komen, ja. komen, inderdaad. Even kort, wat ga je doen tussen 5 en 7? Uh, ja, vandaag zou eigenlijk een restje komen hier in de studio. Maar uh, vanwege haar vader die opgenomen is met spoed, uh, ja, gaat dat helaas niet hoor okay. Dus dat uh, wordt een andere keer. En eh, nou ja, bij deze... tussen Brenda Sterkte. En eh, we gaan bellen met eh, Belinda Kineer, Sorry eh, zorg En ja, ook vanmiddag... een eh, frontaal ongeluk gehad. Dus ik hoop Ach, dat het gaat Oh jeetje. Hier. Dus de auto... Eh, ik heb de foto gezien. Die is... Eh, de motor zit haast binnenin. Dus... Nou, ik hoop dat dus, je dus, dus, dus, dus ik hoop dat het allemaal gaat lukken vandaag en anders, uh, ja, sowieso, uh, en anders moeten de luisteraars uh, en kijken ze het alleen met jou doen ja, ja, ja, ja, oh, ja, oh, ja. ook <laughs> gezag toch. Uh, leuke uh, leuke muziek komt er voor mij dus. nou mooi mooi Frit, veel plezier zometeen. ja dankjewel veel plezier. Ja, en, okay, wij, en wij okay. zijn er uh, volgende week weer. tot dan en bedankt voor het luisteren. dag doei.